Michel Koenen met het NOS-journaal. De A10 Zuid bij Amsterdam is weer vrij na een blokkade door demonstranten van Extinction Rebellion. Rond het middaguur liepen ze de snelweg op de hoogte van het oude hoofdkantoor van ING. om te demonstreren tegen het klimaatbeleid van die bank. En vooraf had de burgemeester van Amsterdam de demonstratie verboden. Toch stonden er zo'n 100 activisten op de snelweg. Ze zijn door de politie meegenomen. De Oekraïense president Zelensky vraagt nogmaals om meer wapens en luchtverdedigingssystemen van bondgenoten. De afgelopen nacht werd het land opnieuw aangevallen door Rusland met raketten. De Oekraïne zegt dat een deel van die raketten is onderschept... maar als ze meer wapens hadden gehad, waren alle raketten onderschept, claimt Zelensky. In Duitsland wordt al vijf dagen gezocht naar de vermiste Arian. Het zesjarige jongetje met autisme liep maandag weg van huis in de plaats Elm in de buurt van Hamburg... De politie zoekt met drones, een helikopter en een vliegtuig naar de jongen. Ook worden ballonnen, chocola en vuurwerk ingezet. De hulpdiensten hopen dat het jongetje op dingen afkomt die hij leuk vindt. De politie houdt er rekening mee dat Arian in het water terecht is gekomen. Duikers hebben daarom gezocht in een nabijgelegen rivier. En in Haarlem woedt nog steeds een grote brand op een auto- en scheepsloperij. Aan het uh, einde van de ochtend werd de brand ontdekt, waarna het uh, al snel is opgeschaald. Er is een uh, NL-alert gestuurd om uh, mensen in de buurt te waarschuwen... ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. En de rook die waait naar het noordwesten. De brandweer spreekt tegen NA nieuws van een hardnekkige brand. En voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij die brand in Haarlem. Het weer nog hier en daar wat regen, maar ook komt de zon er soms door. Het is 14 tot 17 graden deze Koningsdag. Morgen wat zon en een bui. Er staat ook een stevige wind en het wordt dan een graad of 15. En de komende dagen doet de temperatuur er steeds een klein schepje bovenop. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 En ook in de tweede uur heel veel gezelligheid bij uh, Zalvoort op zaterdag. Word je al aan het uh, beginplaatje natuurlijk. Hè, van de, de Kids and Brothers en Keesera uh, Mia Vida. Ja, Kom je weer helemaal gezellig in de, in de dansstemming toch? Op ja, Tony Zeker, toch? ja natuurlijk. Zeker ja, Dat deden we vroeger al hè? Ja, ja. Als dit ja. nummer kwam, dan ging je gauw de dansvoer D dit op. Dit is wel dan. gauw oude natuurlijk hè? Ja ja ja, ja, ja, ja. Dus even voor de oudjes uh, die nou luisteren <laughs> draaien we die uh, single Keesera <laughs> Mia Vida.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 Maar als ze eraan komen zat als een paal boven water De vraag is alleen wanneer en met hoeveel Maar als het eenmaal zover is, is het Kill, kill, kill, kill Kill, kill, kill, motherfucker Kill, kill, kill, kill Kill, kill, kill, motherfucker Kill, kill, kill, kill, kill. Kunnen ze wat drinken, maar er is er maar één voor nodig om de boel te verlinken. Geduld is een schone zaak, ja toch, ik kan me wel koes totdat er een fout gemaakt wordt. En als de stond een ventilator bereikt, dan zijn de rollen gedraaid en ben ik klaar voor de strijd.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 ik heb nergens woorden voor, Dit is zo'n kind in mij. En de wereld draait me door. De autoriteit. Lekker hoor. Kill, kill, kill. Motherfucker. <laughs> ja. Zo is het. Jongen, ja, jongen. Het. Zo, ik ben meteen wakker. <laughs> do, do, do. Jongen, jongen. Wat een herrie. Ja. En deze platen gebruiken ze natuurlijk daarin. Stil in mij, van Dickhout. Ja, ja, komt Ja, ja. Het is zo stil in mij Ik heb nergens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 Vervolgens wil ik leuk met Marilyn, Annette en Mabel even lekker ordie wc-potten werpen. Met de pot uit het ledenke lagergebouw gebouw naast die rotonde flat. Moet toch nodig eens gerenoveerd worden? En dan op naar Dolphy Rama voor een korte show met dolfijnen. En, en natuurlijk gaan we met z'n allen naar de korte baan, draven, rijden. in de zeestraat. Met mama op de sulky. Zij is gek op paarden. Nou, Eloïse dumpen we onderweg bij de Jax. Kan zo'n leuk filmpje influencen voor Twitter. En ik zelf kan ook even een jointje roken om te ontspannen... want het wordt een lange dag.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 De door de majesteit genoemde zemermin is geen lekker wijf... maar de zonnebaatster, het beeld van Jan van Luin. En het gebouw waar de koning naar refereert in zaken het toiletpotwerp... is intussen met de grond gelijk gemaakt en inclusief sanitaire faciliteiten afgevoerd. Het dolfje ramen staat sinds 1988 droog. De dolfijnen zijn destijds voor een zacht prijsje verkocht... aan het sushi-restaurant Siso Lounge. Oh, oh, oh.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 Ja, ja, zeker. Ja, dat, dat kan via de website van ZFM Zandvoort. Oké. Okay. En dan uh, via uitzending gemist. En dan ga je naar de datum van gisteren, dus al gauw 26 april. En dan uh, moet je dan bij 1 uur of bij 2 uur zijn om aan te klikken? Nee, ik heb het, nee, wacht even. Nee, alle twee niet natuurlijk, want ik zit nou weer met een lunchprogramma in mijn hoofd. We zijn van 10 tot 12. Oh ja, dan, dan moet je gewoon elf, twee, uur elf uur in klikken. 11 uur in klikken? Ja, ja oké. Okay.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 Gewoon zijn koffie op mijn krant. Ik ben niet bij de les, wat is er aan de hand? Waarop op de wereld, er is niemand zoals zij. Ik kan alleen maar dromen, dat zin mogen mis bij mij. Ga de wereld romen, pizza met tonijn, zou de maffia vermoorden om me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 El goeiemiddag, middag Konistag 2024. In Italia e come presidente, con l'autoradio sempre nella mano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 Lasciatemi cantare una canzone piano piano lasciatemi cantare ed è solo vero sono un italiano un italiano vero come cadia che non si spaventa. La crema da barba lamenta, con un vestito gessato sul blu, e l'amo viola la domenica in tv. Tot ziens, Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria.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 ik kan perché ne sono niet meer praten. Ik kan italiano. italiano vero. Ja, morgen Italia is voort op het circuit van waar de, uh, deze plaat, natuurlijk, hè? Wat zeggen we nou? Kraatje, ja, papa is hier. en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 een feestje zoals hier. Oké, okay, oké. Okay. En als ze bij de Dixie echte Rij staat, dan weet je wie daar lekker aan voorbij gaat. De hele groep die kijkt kwaad wil dat ik naar het eind ga bekijken. Maar moest als een assepaard daar daarna meer bier sneller? We willen meer bestellen. We willen meer bier sneller. We willen meer bestellen. Welkom in de meeste.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 Mij zeggen, uh, oh, ja. Vincent, ja. ik heb radio, zet de je telefoon. Ik zie dat jullie trouwens hartstikke gezellig is. Heel veel uh, leuke uh, oranje mensen met oranje beentjes. Maar normaal hebben jullie toch altijd een podium? Vorig jaar ook niet. Vorig jaar ook niet. Oh, ben ik in de war. Dat is een paar jaar geleden. Ah, uh, oké. Okay. Dat is jammer. Had leuk geweest.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 Piet, wat, wat ga je vanavond doen? Wacht even, ik heb ZFM mijn uh, telefoon. ZFM. Ja. Oh, zelfs een ik dacht dat ik in de strom stond. Wat is dat dan? Piet, wat ga je doen vanavond? Zuipen. <laughs> Ook hij. <laughs> zijn er nog meer die uh, gaan zuipen zijn er nog meer? Nee, hij, Mark. Wat ga jij doen vanavond? Zuipen. <laughs> En je hoort het dolly, het is super gezellig hier. Iedereen ja. gaat het op zijn zetten. Wilde plannen? Ja. Ik loop een heel even verder. Ja. Want uh, er is bij Piero uh, nog wel wat aan de hand. Denk oh. ik. Oh. Dus daar loop ik even naartoe. Ja, doe maar even gauw. Ja, ik kan er ook een hele rondje tegen ook weer. Uh, die letter loopt hoor. Die letter wel.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 Ik nee. uh, uh, uh. U een hoesje op. Ja, ja we vieren het nu, hè? Oké. Okay. Ja. erg. Dus je hoort het, Dolly. Ja. Oh, hier zit ook nog iemand. Hi, meiden. Hoe is het? Wat gaan jullie vanavond doen? Het, het is Ja, nu. Oh, wij vieren in de ook. Ja, we vieren jullie. Ja. Ja, oh, ja Ze vieren ook te de verjaardag. Het is een, hè? Wij verjaardag. Jouw verjaardag.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 Dus het ziet er heel goed uit. Hier ook heel veel oranje. Ik zie hier, ben je inmiddels uh, al bij vier? Ik ben hier bij Anders. Oh, bij Anders. Oh, ik vraag het even aan uh, Robbie. Robbie, wat hebben wij voor leuks vanavond bij Anders? Oh ja, uh, kijk, uh, Mauro, Tony Henderson, uh, Erik, uh, Roy Meijer. Dietje Mick, Dietje Molina. En jij bent er. En ik ben er sowieso. Kijk, dat is de grootste ah. gangmaker die er is. Oh, <laughs> ik loop nu naar vier En uh, ik ga kijken of ik Frits uh, kan vinden. Nee, Rob Smit. Frits. R Rob, Rob, Rob, moet je hebben. Hallo. Rob Smit, niet Frits. <laughs> wat wat, we? wat gaan we doen vanavond? Helemaal niks. Nee, helemaal niet. Nee, oké. Ik hoorde het hij heeft een oranje hoedje op, maar hij doet niks. Nee, daar hebben we niks aan, mensen die niks doen. Hé, hey, even naar Rob toe. Uh, ik wil nu naar binnen. Ben ik er nog? Ja, je bent er nog. Ik zoek een zekere Frits. Nee, Rob nee, Rob. Rob. Rob. Smits. Smits. Wie? Rob Smits. Rob Smits. Oh, dan zoek ik. Hé, hey, hij staat hier gewoon achter de baan, gesele. <laughs> ja, dat hoort, er. staat Wat gaan we doen vanavond? Wat gaan we doen vrouw? Oh nee, we gaan uh, een podium starten. er komen vijf artiesten en twee dj's en dan gaan we een feestje bouwen. En welke dj's komen Eh uh, Mickey en Ricardo. Dat zijn top dj's. Uh, no, absoluut, helemaal goed. En natuurlijk gaat het een groot worden benauw? Dat het een groot worden. Goed zo. Helemaal goed. Leuk, Frut. En hier staat Rob heet ik. Oh Rob. Je de Ah oké, dj. Uh... Tony Jemersen, Mark Pedderman. Heb ja, je op zie je aan de lijn, hè? Ja, zeker. Ik heb, ja, ja, heb Dolly aan de lijn. Ja, en, en Rob? Ja, nou, ik loop wel naar buiten, want hij druk. Oh, okay. Okay. ja, daar, ja. Leuk, hè? Leuk. Ja, nou, bij, uh, bij uh, Lauren Harry wat ik al kreeg. Ja, dat was je al geweest. Nu, ik loop nu naar de Gypsy, daar zit ook helemaal vol. Oh. Nou, nou. Ja, dat zit het ook. Maar dat is uh, wat uh, bespijden Oké. Okay. Maar wel heel gezellig. Ja, ja, ja. Twee hondjes nou. die elkaar heel leuk vinden. Nou, uh, kijk aan. Ook dat <laughs> nog. Ja. Nou, nou gelukkig, hartstikke en, mooi. En, gelukkig had je Frits. Hè? Ja. <laughs> Smits. <laughs> ja, en oh, hier een man die zijn kinderen loopt voor te drijven. Dat is ook heel leuk. Een goede kant op, hoop ik. En, eh... Uh,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 Ja. ja. nou ja, vanavond, vanavond, vanavond het gaat gaan ze gaan geven. Vanavond gaan ze met ze lekker los, hoor. hè? Ja, denk ik, hè, toch? Hallo party freaks. Hey, hey oh, Lucie, bedankt hè. Chef speaking. Welcome aboard party freaks Airways. After takeoff, we will pump up the sound system, 'cause we're going naar de closet. Morgen is de taxi om zeven uur. Gaan we op weg naar een nieuw avontuur. Met het vliegtuig van Schiphol, Daar gieten wij ons vast alle vol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 Nou ja, het ligt ook natuurlijk, dat roepen we wel, maar het moet natuurlijk niet zo hard gaan regenen. Nee, want. Uh, Dan valt alles in het water. Rico die zei dat het uh, nog wel eens uh, kon uh, gaan druppelen, hè, straks. Ja, ja, ja zeker. En het verdedigen, dat willen we helemaal niet. Nee. We oh. willen lekker feest vieren zometeen ja, ja. in het centrum van Sandvoort. Oh, ja, toch? is zeker weten. Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik aan hetzelfde aan, casual chic als je hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? het en meer. Twee wil ik weer. Kom ik nog? Je waarschijnlijk blij ik blij ik day, twee uur, drie gangen laat. Is, maar je me. En als we straks alleen zijn in je kamer mm. Ga bij de laken zien, schat het verbaasd Dat dit echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Dan ben je net zo klaar voor de volgende Stop. stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag Ik ben om gemak, ik heb echt gewacht hey. Hoe zou het zijn? Ooh. Smaakt het naar nou meer? Hey. Of twijfel ik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 Uh, we Toen gaan, was het stil. Wat, ja, nee, ja, sorry. Je overviel me even. Ik, oh ja, sorry, ik, ik, ik zat nog even met mijn neus in die, in die brand eigenlijk in ja. Haarlem... om te kijken of er inmiddels al nieuwe ontwikkelingen waren. Daar hebben we binnen dus over ik in de gehad. Ik was Duitsersen heel gefocust. Hè? Daar hebben we binnen over in Duitsland gehad. Ja, inderdaad. precies, maar ik dacht misschien... Ruim 100 er, man hè, die daarbij betrokken was. Het man, vrouw, ik zo zeggen. Ja, ja, ja, 100 personen gewoon. Ja. Ja, ja. Die de brand te lijf gaan op deze ja. Koningsdag. Ja, ja, ja. ongelooflijk. Hardnekkig ja. brand, dat ja. meldt NA nieuws Ja, en behoorlijk. Maar in ieder geval, uh, na het uh, nieuws en de reclameboodschappen... dan uh, gaat Marco ons weer verblijden met prachtige proezie Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja startklaar. Die hard hè, ben jij ja. op Koningsdag. Doorzetter. Ik vind het briljant.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 en dan een boel muziek natuurlijk. Een heleboel muziek. Wat en dacht je ervan? Wat er allemaal niet tussendoor komt. Nou ja, ik zag net uh, bij 15 uur acht in uh, Beverwijk. In Breda. In <laughs> Breda. Nee, Breda. Ja. Nee, in Beverwijk Beve, is Bevewijk de Ruud Janssen. Janssen. Ja. Daar is de Ruud beest band In nu, uh, Breda. Aan het de Bankzitters. Nou, dit is de, de, de nieuwe single oh. van De Bankzitters. Oh. Tot zometeen. Zaterdagavond om kwart over negen.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 Van Bukka vier safaris. Zij gaat met me mee vanavond. Maakt niet uit dat het je ma is. Oh, oh, oh, Nu gaan de lichten aan. Oh, oh, oh, Maar ik wil nog niet gaan. Dus ik dan mattie in de taxi. Vraag Koen wat gaan we doen? Raoul is in voor actie. Robby komt hier naartoe. En Milo had zijn dag niet. Maar dat doet er niet toe. Want vanavond maakt het actie.